Deze week in het online programma Rozenkruis Nu, trek dan in Nieuwe Daad over de Grens. Zo, staande op het tapijt, ontwikkelen zich vijf processen, tegelijkertijd zowel in het bewuste als in het onderbewuste. De Gnosis treedt met u ten eerste in het recht. Dat wil zeggen dat het gehele leven en levensveld met heel hun gecompliceerdheid aangetast worden door de gnostieke stralingen. Daardoor komt de kandidaat ten tweede tot grote zelfkennis. Het bewuste en het onderbewuste worden met elkaar geconfronteerd. De leerling ontdekt de oorzaak van de wonderlijke en afwijkende spanningen die zijn leven zo dikwijls beheersen en hem meesleuren... en die zo vele malen in zulke gigantische gedaante verschijnen. Zo zal de kandidaat ten derde zijn zelfverachting te boven komen. Weet u niet en hebt u het niet dikwijls ondervonden... welke een verlammende werking daarvan uitgaat? Om dat te boven te komen dient u de oorzaak van deze duivelse kracht der verlamming volkomen te doorschouwen. Het schouwen van deze oorzaak in het licht der gnosis is het tevens wegnemen. Na zulk een val in de verguizing vindt de kandidaat zich lange tijd omringd door een groot vacuüm, waarin niets kan doordringen dan grote koude. Het is het niemandsland der eenzaamheid. Daarom wordt ten vierde door de gnostieke stralingen... ...dit vacuüm der isolatie doorbroken... ...en dringt slotte het gnostieke heil... ...tot in alle delen van de microcosmos door... ...tot in alle delen van persoonlijkheid en ademveld. Zo vormen zich haarden van een nieuwe levenskracht door heel het ademveld. Een nieuwe magnetische sfeer begint zich te spreiden. Een nieuwe ik-toestand begint zich te vormen. Dit nieuwe ik is de synthese, de eenmaking van het bewuste met het onderbewuste. Alle disharmonie zet zich om in harmonie. Dan komt ten vijfde het glorieuze moment dat in deze eenwording de oude disharmonische spanningen vervluchtigd zijn en in de nieuwgeboren eenheid al de vroegere demonen en duivelen de lofzingen van de Vader. Alle weerstanden zijn verdwenen en hebben hun vroegere toren en boosheid verloren. Op deze wijze kan iedere kandidaat de paden voor zijn God recht maken en volkomen waardig worden om naar het bewustzijn het pad der bevrijding te wandelen. Wat het is met waarheid is dat het zich bewijst als een zon die mijn gehele microcosmische wereld verlicht en mij laat zien dat ik in werkelijkheid niet zwak en hulpeloos ben. Integendeel, juist sterk en machtig, vervuld van vreugde en blijdschap, een kind van de liefde, een kind van God. Hoe kan dit nu? dat ik deze bevrijdende kracht in mezelf ervaar als iets volkomen logisch en tegelijkertijd als een groot wonder waar ik als het zoekende ziel zo verlangend naar heb gesmacht, dat zoiets zich in mij mocht voltrekken. Zo lang waande ik mij een slachtoffer van anderen en vooral van mijzelf, hoe vaak heb ik de resultaten van mijn daden niet betreurd, om ze telkens opnieuw te herhalen en ze opnieuw te betreuren en weer te herhalen. Zo lag ik gevangen in een web van het zelfgesponnen lot. En ik vernam een lied, terwijl ik zo in het duister van het onwerkelijke zelf ronddolde, waardoor de herinnering in mij werd gewekt. Je bent een koningskind. Een koningskind. Vind de parel in jezelf en keer terug naar het koninkrijk waar je ouders verlangend uitkijken naar je spoedige thuiskomst. Het is een lied dat velen in deze wereld momenteel vernemen en op reageren op deze roep tot terugkeer, tot bekering, tot omkering, tot het oorspronkelijke. Maar hoe dan? Hoe vind ik de uitgang van dit labyrinth waar ik mij sinds het begin der tijden in bevind? Het antwoord luidt, door er simpelweg voor te kiezen... Maak de keuze. Kies voor het licht. Wanneer een mens tot inzicht komt, dat hij slechts dient te kiezen om het goddelijke, de waarheid in hem, zoals deze zich in zijn bewustzijn openbaart, te volgen en te dienen, zal hij ontdekken dat hem onmiddellijk en direct grootste kracht zal toesnellen die hem in staat stelt om alle weerstanden die tot een disharmonisch bestaan leiden voor altijd op te heffen en het is deze keuze deze zelfbevrijdende handeling die de mens doet ervaren ik ben sterk en machtig vervuld van vreugde en blijdschap, een kind van de liefde, een kind van God. En dan is alles eenvoudig. Ik ontwaak en er is vrijheid, vriendschap en verbondenheid in de werkelijkheid van het alomtegenwoordige leven van de komende nieuwe mens...